Kasper Meijer met het NOS-journaal. Mensen die het meeste lijden hebben onder de coronacrisis... zoeken juist minder vaak hulp, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Financiën. Flexwerkers, ZZP'ers en ondernemers komen in geldnood... en teren in op hun buffers. Gemiddeld wachten mensen met schulden vijf jaar voordat ze hulp zoeken... Gemeenten en werkgevers moeten de groepen actief gaan wijzen op de hulp die er is, zegt het ministerie. Zo kunnen zelfstandige ondernemers een beroep doen op de zogenoemde Tozo-regeling... en er is er hulp voor ZZP'ers en flexwerkers die de huur niet meer kunnen betalen. In de stad Groningen heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed in een boerderij. Om zes uur was het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog een paar uur duren... De schuur van de boerderij is volledig afgebrand. De paarden in de schuur zijn in veiligheid gebracht. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt. Het vuur was tot in de wijde omtrek te zien. De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers van een ziekenhuis in Goes vastgesteld. Daarom worden per directe coronamaatregelen aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. Donderdag werd de Britse coronamutatie vastgesteld bij een Fries woonzorgcentrum. Gistermiddag bleek dat de variant ook is opgedoken bij een gehandicapte instelling in Gelderland. Het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft de vaccinatie van 24 verpleegkundigen en artsen geannuleerd. De inentingen stonden voor vandaag gepland, maar vanwege het nieuws dat de levering van het Pfizer-vaccin is vertraagd, is de vaccinatie opgeschort. De farmaceut maakte gisteren bekend tijdelijk minder vaccins te kunnen leveren omdat de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid. Ook voor Nederland heeft de vertraging bij Pfizer gevolgen. Het RIVM heeft wel laten weten dat de vertraging geen invloed heeft op de groepen voor wie nu al afspraken zijn gemaakt. Het weer. Eerst droog en wat zon. Vanmiddag vanuit, de, vanuit het zuidwesten sneeuw. Vrijwel overal valt 2 tot 5 centimeter. De maximumtemperatuur is plus 1. Tijdens het sneeuwen is er lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn.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 Ja, ze is er ook weer bij, Polly. Ja, word allemaal wakker. oh wacht. Oh, ik zie dat het gaat gebeuren. Ja! De avondklok is opgeheven. De avondklok is opgeheven. Let op de aanwijzing wanneer je nu buiten mag. Hé. Dat is leuk, hè? Want zeg maar, als je dit uh, alarm hoort... Ik leg het alvast even uit. Dan wordt er ontbijt geserveerd. Ja, dan mogen mensen de straat op uiteindelijk zeg maar, naar de supermarkten gaan. En het gaat uh, op alfabetische volgorde. Oh. En uh, ah. dan kan je het ontbijtje ophalen, want dat ontbijtje is getest en helemaal goed bevonden door de verzekeringsmaatschappij. Mocht je zelf iets in de, in de keuken willen kokorelen, best leuk. Maar let op de premie dan. Wat voor premie? Die gaat omhoog. Oh. Ja, ik vind het is allemaal wel leuk dat je wilt leven, maar het gaat wel even om je gezondheid. En die beslissing dat jij iets bepaalt, dat is klaar. Dus dat... er komt een ploeg komt uh, gewapend aan je deur. Ja. En die rennen, als je niet opent, dan doen ze het met zo'n uh, zo uh, stormram. Ja. En dan komen ze even kijken wat je allemaal in huis hebt. Je wordt eerst getest, en daarna mag je de straat op. En, uh, maar daarna de... kijken ze wat je nog in huis hebt, en daar word je op afgerekend. Uh, nou, heb je best kans van. Ik wil, je, oh, moet, je, moet niet, oh, je moet niet mensen onrustig maken, dit. Dit, is echt, dit dus, gaat te uh, ver. Dus mensen die dus een hele wijnkelder hebben... Huh? het wordt gewoon allemaal stuk gegooid. Ja. Oh, God. <laughs> Jij voelt het al aankomen dat het bij jou binnenkort... Uh, gaan ze binnenkomen. Ja. En dat, ik heb uh, geen wijnkelder. Je hebt geen kelder. Nee, maar je hebt wel een wijntje staan hier en daar. Ja, jawel. Ja, het is allemaal wel leuk hoor, die vrije gedachten. In de, het en, is groot, zijn kastjes kastje staat er achterin. De ja, achter het schoonmaakmiddel. Ja. Uh, Je begrijpt het al, de, de keuze dat jij, om, dat jij zeg maar, wilt wel leven, dat is helemaal klaar. Wij beslissen wat goed voor jou is. Want het is allemaal wel leuk, dat roken en dat drinken. Maar wij betalen het, hè. Ons gemeenschap gaat gaat in jou op. Dus, nou, welkom in een nieuwe aflevering van Toepak Leef. Dat roken en dat drinken, dat doe ik allebei op het moment niet. Nee, oh, oké, okay, nou dat is goed. Nee. Nou, goed. Je kan natuurlijk ook gaan protesteren. We are protesting for our freedom right now. Oh ja, hoe is het met de Zeg ik in Amerika? Ja, ik heb geen idee, ik heb weinig gehoord even, uh, gisteravond. Ja, ik heb niks over, het ging gisteren ook alleen maar over de aftreden van. Ah. Als het hele systeem heeft gefaald, ja? kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Ik, ja, ik grappig. Ge, ik, ja, we, ik, ik, ik, ik maak ook mijn excuses, want ik hoor ook bij het hele systeem. Dus ja. het is ook mijn schuld. Eigenlijk wel, want jij bent ook een uh, ambtenaar. Ja. ik moest ook wel zeggen, het, het grappige is dat ik, uh, ik was een beetje aan het kijken naar al mijn geluiden die ik door de jaren heb verzameld. En die bus is natuurlijk die is ook uiteindelijk verantwoordelijk geweest. ja. Bij de... de noem dat nou? Uh, bij de belastingdienst. En ik weet nog dat hij aangesteld werd daar. En toen was hij zo enthousiast. Het is leuk om daar te werken. Zelfs mij uh, hebben ze overtuigd. Ik zou drie jaar geleden niet van buiten hebben gedacht dat het leuk was. Ik ben nu totaal gefascineerd. Ja. door Alles wat er met die processen gebeurt. Yes. En die investeringsagenda. Dat is echt heel nou mooi. Zou er, ik zou er zo kunnen solliciteren. Je moet niet. Ja. Ja. ja oprecht ja. Dit is ja. een paar jaar geleden. Omdat het... Omdat het is. Het is prachtig dat hele systeem <laughs> bij de Belastingdienst Dat is echt heel prachtig. Goedemorgen, like ja, ja. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, dat ik goedemorgen. Nee, goed, het, Je begrijpt het al, het hele kabinet. En wiebes, ik vond hem gisteren. Nou, heb je het gezien? Dat hij ja, afscheid nam? Ja. Ja. Echt? Zeg, het is onmogelijk om daar. Uh, Iets van uh, te breien eigenlijk, hè? van, die hele, van het, al die pakketten bij elkaar. Ja, en ik had bijna met hem te doen. Ik ja. denk, wie is die verantwoordelijk voor hij de pijn van het, die man? Hij, hij heeft echt het bo boetekleed aangetrokken. Ja, en, en ging hij ging even opnoemen wat voor een moeilijke uh, kabinet... of wat voor uh, moeilijke dossiers die, die allemaal al gehad mee bezig was, Ja, Ik weet niet, hij, wel, ja, wie hij wie dus. het zo zwaar oh. gehad. Ik, ik, die, echt, mensen die zeg maar, die belastingdienst die hebben opgelicht, weet je wel, die, ja. die, die, die 9000 gezinnen, die moeten aangesproken worden. Want die man gaat er al onderdoor. Ja. Hoe is het nou? Maar ja, Paul de Leeuw van heel zwaar leven, <laughs> ja. zijn leven Weet je dat van uh, Brigitte Kaanhoff? Oh ja, ja heel toepasselijk. Ja, echt heel toepasselijk. Ja. Ja, nee, ja, maar een... het is, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat al die verschillende systemen elkaar wel bijten. Ja, het ja, is eigenlijk zeggen, moeilijk om dat gescheiden ja, te houden allemaal, ik, denk ik. Ik ben dan van Zandvoort naar Haarlem gegaan, ja? dat is ook een heel ander financieel systeem. Ja. En het werkt helemaal anders en het vergt toch wel een heleboel snapkracht, ik. Snapkracht, ja, ja dus is die om, woord. Ja, om dat weer een beetje te begrijpen en en dan uh, merk je van, oh, maar er zitten ook nog andere pakketten aan vast. En het is gewoon best heel lastig. Ja, goed, je hebt er iets meer zicht in. Maar wij weten het toch vrij makkelijk. Ik bedoel, uh, ja, je hebt maar goed. In inkomen en uitgaven, dat zijn twee posten. Ja, maar goed, uiteindelijk <laughs> krijg je dan weer geld. Dan moet je later daar weer belasting over betalen. Ja. En dan moet je daar weer over, dan komt het weer terug. En via een andere hoek dan denk je, dan kan je ook weer geld terug. Oh, nou, het is echt ongelooflijk. Het is gewoon niet te doen. Nou goed, er is maar één pla passend plaatje hierbij natuurlijk. Is Baltasar losers.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 Ik dacht even dat ja, jij dat was, maar dat is die gast natuurlijk. Weet je wat, die. Uh... Ben je zijn naam al nou kwijt? Mm -hmm. Ja, prima. Oh, Rutte natuurlijk, jazeker. Nou, even nom. En wat zegt hij nou? We raken een, een idioot kwijt. Oh, dat gaat over Trump. Ik haal alle knopjes door elkaar. Vandaar. Ik dacht even dat die Rutte wel ergens de kakken zou zetten. Maar dat is helemaal niet waar natuurlijk. Het is Toebak Leef van de, de Toestel op aanstaan. Lekker zo muziek bijna. Bijna zomerse muziek. Over twee maanden, ruim twee maanden is dat weer lente. Dan start het buitenleven weer. Dan zijn de kwetsbaren gevaccineerd. Ja, leuk om dat te vertellen. Maar gast, hou op. Want vandaag ging de Telegraaf alweer te lezen. De extra besmettelijke Britse variant is hier in Nederland aange, ja, aangetroffen. Paniek. paniek, ja, paniek. paniek. En uh, die is extra besmettelijk. Die kan je zomaar krijgen. En Ik die vaccins... We oh, maar die vaccins werken daar ook op. Oh, oh wa wacht even. Wat is dan, dan het zit... probleem? Wat hè? is dan het probleem? Ja, maar het is wel even lekker om te zeggen dat die extra besmettelijker is. Oh. oh ja, dat is wel leuk. Nee. Ja, dat is wel leuk. Dus... Ja, weet je, ik ook zo. Ik was even van, van rust. Dan, dan is er bijvoorbeeld uh, de, de mensen die in het ziekenhuis liggen, dat daalt. Ja? Ja, de mensen die op de intensive care, dat daalt heel langzaam. Dat is nog steeds rond de 600. Ja? Maar, uh, maar, dan uh, is er bijvoorbeeld uh, minder dan uh, de dag, of twee minder dan uh, twee dagen ervoor, en is de dag ervoor even. Een, een dipje en dan is het weer wat hoger en het, het, het schommelt een beetje. Ja, maar dan ja. wordt er gelijk van: uh, ja, het is hoger dan het gemiddelde van vorige week. Maar het is wel lager dan de dag ervoor, weet je wel. Maar ze willen zo graag negatieve koppen. Ja, dat is dat leuk. Ik word er heel erg uh, onrustig ja. van. Dus ja, ik, jongens, houd op. Ik was, uh, afgelopen week was ik bij Jos. En Jos uh, is uh, heel kritisch op het hele Caroma beleid. Hij ventileert wel thuis. Dat moet ik altijd even zeggen: ja, als je over mij praat, zeg wat ik goed ventileer. Dat, anders wordt hij thuis opgehaald natuurlijk. Dat moet je ook ja, vooruitkijken ja. natuurlijk. Ik heb net hier het keukenram ook opengezet. Ja, heel goed. goed warm uh, uitgedraaid. Maar, maar uh, nou ben ik de draad even kwijt. De Volkskrant had hij opgezegd. De Volkskrant ha, loopt veel te veel aan de hand van de regering. De Volkskrant wilde geen kritische nood meer doen. Ze wilde gewoon aan de hand van de regering meedoen. De mensheid redden. Ja, langzaam. Ik snap best, de democratie is ook helemaal geweest. Hè, dat iedereen zijn eigen mening verkondigt. En dan zitten we allemaal niet meer op te wachten. Het gaat nu om de grote groep. En uh, nou ja, dat is belangrijk. Dus uh, ons, onrustoken, dat, dat is klaar. En de journalisten moeten daar ook maar aan toegeven... Dan. Terwijl volgens vol mijn journalisten eigenlijk heel kritisch moeten blijven. Heel scherpe vragen moeten stellen. Ook de andere kant moeten belichten. En niet de mensheid redden. Daar hebben ze zijn volgens mij helemaal geen papiertje voor getekend. Toch? Om de mensen te redden? Nee. Nee. Nee, nee zeker niet. Nee. Dus nou goed. Nou, het maakt niet allemaal uit. Maar goed. Eh, jij zit nog even te kijken. Allemaal al raar, maar waar natuurlijk wat ik ja, gevonden. Ja, nou ja. Ik, ik, ik zag ook dat er is in. Engeland uh, is de, de Queen of Raves verdwenen. Queen of Raves? Ja, dat is uh, de, de, uh, de Tower. Het schijnt dus een soort legende te zijn. Ja dat uh, in de tower, daar wonen echt uh, zes, minimaal zes raven in de tower. Oké. Op landen. En volgens de legende zal zowel het fort als het koninkrijk... ineens storten als de vogels ooit vertrekken. Huh? En momenteel houden zeven raven zich op in de toren. Maar dan schijnt dus de ravenkoningin die normaal daar woont... Worden vermist. Het is net iets van uh, dat je nu straks uh, hier weer een nieuw verhaal over krijgt. Dit is een dus Harry potter achter een beetje: Lord of the Rings? of zo. Ja. in de oh, ja. ring ja, die, wel die, ha die haaf heette dus Merlina. Yeah. En uh, de, volgens de woordvoerder uh, is ja, die raaf zal overleden zijn, maar die, die raaf was dus de onbetwiste heerser van de groep. En ze zal enorm worden gemist door de andere raven, door de ravenmeester en door ons allemaal in de tower. Nou, het is wel heel erg, heel erg treurig. Nou, het is allemaal wel, eh, wel spannend, allemaal dit. Maar de, het is wel dat Karel II van Engeland ja? die heeft in de 17e eeuw heeft hij dus bepaald dat de raven te alle tijden in de toren gehouden moesten worden. Oké. Okay. En toen er even, toen een eeuw later. Eh, nog maar uh, één raaf overbleek te zijn. Toen het beviel de toenmalige Britse premier Winston Churchill. dat de ravenpopulatie uit minimaal zes raven moest bestaan. Dus ze hebben nu een speciaal fokprogramma. Ja, hoe vind je dit? Ik ben al een beetje afgehaakt al. Maar ja, het, het is 2000... wel belangrijk, toch? Dit, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, anders is anders Het het Britse Koninghuis. In 2018 begon de Tower een speciaal fokprogramma. omdat het steeds moeilijker werd om aan raven te komen. En het torenpersoneel heeft laten weten geen plannen te hebben om op korte termijn een opvolger van Merlina te zoeken. Nou, dit wel een bijzonder verhaal, toch? Nou ja, je bent echt afgehaakt, hoor ik. kijk, is die ook een ander beetje gekropen? nu? Vleermuis, is dat een goed teken? Is die nee, nee helemaal niet, hè? Nee, ik hoorde trouwens dat die dame die uh, uh, Marion, nog wat, dat hij nu in... Uh, China ja, ja, is. Gaan, ja. Ja. ja, om te onderzoeken. om te onderzoeken. Ja, ja. Zeg, die, uh, met dat uh, uh, kapot met die, met die grote wenkbrauwen. Met die, ja, met die grote wenkbrauwen, <laughs> ja, zeker. Goed. Ja. Nou goed, uh, straks wel meer wetenschap. <laughs> Natuurlijk de Stansvoortse bericht en een stukje geschiedenis. Straks in het radioprogramma. Het is vandaag... Wat is daar eigenlijk overweer? Oh, ja, 16 januari. Interessante wetenswaardigheden allemaal. Maar eerst even de nieuwe zingen van Maximaal Park here. All of me... Make the world that you wanna see. There are obstacles at every turn. Change happens incrementally, or the embers of ambition burn. Een heel moeilijke uren achter de rug. Zichtbaar. Het was verschrikkelijk. Bij die nachten die kan tegenvallen. Ach, dan lig je te draaien, te draaien. Ik denk, wat moet het nou worden van deze wereld? Gewoon 1% van de Nederlanders kunnen ernstig ziek worden. En daar weer een gedeelte van die, die gaan dan dood. En is echt, dat is gewoon echt een pandemie. Zoals we van iedereen horen. En nou ja, daar moet we even binnen blijven. Nog even volhouden. En dan komt er een vaccin aan. En dan komt er een nieuwe variant op. En dan komt er ook weer een vaccin. Op. En dan komt er weer een nieuwe variant. En dan komt er ook weer een vaccin. En dan komt. Nou ja, ja je snapt het wel. Dat gaat gewoon. En dan komt er komt gewoon elke keer een paar keer per jaar komt er een nieuwe vaccin. Dat is gewoon een kwestie van inspuiten. Even een paar dagen thuis blijven. En dan kan je gewoon de straat op. Ja, nou ja goed. En dan heb je het vrije leven. Vrije leven heb je weer terug. Nou, goed. nou het zou fijn zijn. Oh, ja, Uiteindelijk uh, nog even wat nieuws over... Ja, we zijn nu toch met de corona bezig. Laten we ook doorsteken. Jawel, je hebt het misschien al gehoord gisteren op het nieuws. Femke Louise heeft uh, donderdag uh, de coronamaatregelen niet in acht genomen. En ze is opgesloten. De heer best, met dwangverpleging komt waarschijnlijk nooit meer vrij. En uh, <lacht> ze heeft dat ook nog nooit geleerd op de televisie. Dus heel... Nee, in een loodswaardig videoclip aan het opnemen... Ja, wat ik nu net zei, dat klinkt heel raar, maar over een tijdje niet meer. Hè? Maar goed, uh, zij was in een, een videoclip opnemen in een loods. En zij was zelf al weg. De opnames waren waarschijnlijk voor een groot klaar. En toen waren ze daar nog een feestje aan het bouwen. En toen hebben ze daar 66 boetes uitgezet. Hé hé, kunnen die boas ook een keer betaald worden? Dat tikt toch lekker weten. aan. Wat is het nu duizend of is het weer 2000 euro die boetes? Want dat was verhoogd geloof ik. Want het maakt geen indruk op mensen. Ik dacht 600 of zo Se dat het was. 600, oké. Dat weet niet halver. zeker hoor. Echt ja, goed. Ik zei ook wel tegen mijn zoon die natuurlijk nog vrij de wereld inrijdt met zijn scooter. Maakt niet uit hoe je thuis komt, maar niet met een boete. Niet alles is geoorloofd, maar wel veel, zeg ik altijd. Ja, nou ja, je moet het gewoon zelf betalen al, om te beginnen. Toch? Ja, maar wees creatief om eronder uit te komen. Ja. Ja. ja. Ja, natuurlijk. Oh, heb je ook wel een paar uh, uh, uh, mooie voorbeelden van uit jouw jeugd? Uh, ja, ja, ik heb wel gezegd gehad. dat uh, Het was volgens mij uh, op het pleister op de Dam. Daar fietste ik. En uh, op een of andere manier... Ik denk dat ik ergens tegen het verkeer in fietste. Dat was toen erg hip in die tijd. Toen hielden ons totaal niet aan de regels. En uiteindelijk uh, toen stond er een politieagent. En die hield me aan. Meneer, wilt u even stoppen? En wilt u even hier blijven wachten? Ik zeg: Hoezo? Nou, u krijgt een boete. Dus ik stond er even te wachten en ik zie dat iedereen gewoon in een rij staat te wachten op zijn boete. Ik denk: Ben ik nou gek of niet? Ja. Ja, op de fiets, de andere kant op. Ik hoor hem geroepen: Hey meneer, maar dat is de bedoeling niet. Nee, dat snap ik. <laughs> <laughs> Als ik, ik, ik riep nog zoiets van: Wil je nou boete uitschrijven of niet? Laat je me toch niet wachten? Gek. Ja. <laughs> kan je rennen? Ja. Op een gegeven je mag er wel iets voor doen. Ja. Uh, gewoon niet op een rij gaan staan wachten. Tot je, uh... Met de fiets. Kijk, ja. als je met de auto niet kan keren. Okay. Nee, dan is het ja. klaar. Maar ja. ja. ik van de gasten, wees eens even creatief. Nou, ik was in ieder geval op dat moment wel creatief. <laughs> Goed, wat heeft ze meer kunnen vinden? <laughs> ja. Nou, ik zag sowieso dat uh, Trump, die gaat dus woensdag gewoon een paar uur voor de inauguratie, gaat uh, naar zijn. Uh, Golfresort Maralago. Mar-a-Lago. Ach, dus, ik heb wel uh, met hem te doen, hoor. Nou, ja, ja, heb je echt met hem te doen? Ja, het is toch dan echt een heel groot kind wat gewoon nu echt zijn Hij gaat stiekem is. weg, hij gaat gewoon stiekem weg. Ja, goed. En, uh, ja, en, en dan denk ik van, ja, ja, ja, door de, door de zijde weg, gewoon klaar, weet je. Maar ja. hij, hij heeft ook een leeftijd, joh, ga lekker golven en... En uh, geniet een beetje van de rest van je leven. En ga een beetje je geld tellen hier. Of, ja, daar. of, ja. of af en toe moet je misschien wel hier en daar verschijnen. Nog, eh, maar het zou gekoord. toch nog wel leuk zijn. als die Nancy Pelosi. die 80-jarige mevrouw. die voorbeeld is voor heel veel mensen. die gewoon nog doorgaat met een visie in het leven. dat die toch voor elkaar krijgt. dat die eerder wordt afgezet. Ja, dat zou maar, mooi zijn. Hebben we Vier, vijf dagen. De, twi ja, ja, ja. de twintigste toch is de overdracht? Ja, twintigste is de overdracht. Ja, maar dat vind ik zo gek. Want het is nu zaterdag, 16, zondag 17, 18. Ja, het ja, is woensdag. Als zal het gewoon echt net een minuut of twaalf zijn... dat het nog voor elkaar krijgt? Ja, dat het het het wordt een principe kwestie, hè? Ja, want dan kan hij 24, de 24ste niet meer terugkomen. 2024. Om nog nee, een keer te proberen. U, gaat hij dat redden? Wat zal hij ondergrond gaan uh, opzetten? Vraag ja. ik me af. Wat ja. voor... Wat, wat voor uh, uh, ja... ja. Wat voor groep, wat voor... Heb je daar zin in ook, hè? Ja, natuurlijk. Hij heeft nu zo... Hij heeft zo miljoenen volgers heeft hij echt, hè? Want ja. Het is echt... Het is ongelooflijk. Dus daar, daar moet iets mee gedaan worden. Dan moet ik zeggen... Nou jongens, bedankt voor de aandacht. Ik ga weer even gewoon in mijn bedrijf ja, ja, wat dingen doen. Ja, je moet doen. nou even eten, hoor. Nee. Ik ben weg. Hij heeft een ego die zo groot is. Maar goed. Nog steeds even vormgeven hoe het nou precies is daar. We're getting rid of a mentally ill individual. I am thrilled.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 We worden allemaal beter. Dat is de vertaling van die begroepsnaam, Sommieu? Uh, zijn uh, allerbeste of zo. Dus die... Het dat komt van uh, Bien, uh, Meilleur en Meilleu. So, uh, Meilleu is uh, meervaart van uh, nou ja, meerdere meerder personen. Dus Oké, okay. nou, wat ze goed een voelen. diepzinnigheid schaal, man. Ja man, oh, het is heb je. Oké, nou Sommieu en dat was uh, 1992. -19 uh, ja, was het in 1992? Dat, dat was, ja, toen zat ik te denken, zou ik bij CFM plaatjes gaan draaien? Nou, oh. misschien volgend jaar. Want in 1993 ben ik namelijk begonnen. Zandvoortse berichten. Jazeker. Toen deed ik nog geen Zandvoortse berichten. Maar dat kwam veel watergoed. Nou, archeologisch onderzoek op de Watertorenplein. Uh, uh, het, ja, ze, ze, ze, ze denken dat ze iets kunnen vinden daar. Maar ze weten het niet zeker. Vandaar uh, in, het tellen, of in de, uh, de Zandvoortse te lezen dat daar vroeger een vuurboet stond. En dat is heel vroeger. Hè? 1610 tot en met 1795 heeft er een vuurboet gestaan. Boven op het duin in de buurt van de Watertoren Eigenlijk de vlak naast. Aan het einde van de hoogweg midden van het Torbekken staat. de watertoren dat is de grote vraag. Nee, nee, dat was echt de eerste vuurboete. Dat is echt 16 zoveel. Later is daar weer een andere watertoren gekomen, natuurlijk. En die is uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog naar beneden gehaald. En toen uiteindelijk is de watertoren neergezet die er nu nog steeds staat. Althans, staat die er nog? Of kan je hem zo omduwen? Wat hij zo goed onderhouden. Nou goed, ze denken dus dat ze die daar misschien daar kunnen vinden. En ze hebben zelf heel veel uh, bij dat stuk stukje geschiedenis in de zandverstand, hebben ze allemaal leuke schilderijen geplaatst die allemaal destijds zijn gemaakt. 16 zoveel, 17 zoveel. En dat geeft wel een leuk beeld dat je denkt... wauw, dat was een vissersplaats met een toren, wat kleine huisjes en wat mensen op het strand. Meer leken wel niet te zijn. Nee, ik vind het altijd, daar heb ik altijd wel iets mee. Maar goed, kijk het even. Er zijn, uh, afgelopen week zijn ze er in ieder geval mee bezig. Uh, grote sleuven hebben ze gegraven. In de hoop dat ze daar wat vinden. Ook onderonder onder op de parkeerplek. Hè, waar die, uh, onderaan de watertoren. Ja, daar ja. zijn ze ook aan het groeien. Ja, aan ja, te, ja. Voor, voor straks voordat ze gaan bouwen. Ja, zeker. Dus als ze eruit we? gehaald hebben wat evenveel van belang is. nog. Ja, nou ja, ja, ja, nou, nou, ja nou, nou. ik ben benieuwd. Stel je als ze wel iets vinden. weet ik dan twijfel ik of alles nog goed doorgaat. Nou, vertel. Wat is er ja, nog meer? Dat is ook de vraag. Ja. Uh, dinsdag 12 januari lanceerde wethouder Van Haften. De promotiecampagne voor woningisolatie in Zandvoort. Huiseigenaren kunnen zich tot 1 maart 2021 inschrijven voor de actie en profiteren van een extra scherpe prijs voor spouwmuur, vloer en bodemisolatie. En ook is er subsidie van het Rijk beschikbaar. Nou, als je meer informatie over wil hebben, kijk dan even op www.duurzaambouwloket.nl. Okay. Dat is dan waarschijnlijk voor meerdere gemeentes tegelijk. En dan kan je, kan je je huis goed isoleren. Maar niet te goed, hè? Want er moet natuurlijk een enige lucht, ja, ja, als, luchtstroom zijn... Ja, verwant met de CO2 Dan krijg huis, je weer andere dingen en de corona. in je huis. Oh ja, krijg je dat toch? Ja, goed. Ja, dit is nog eentje. Ik weet niet of ze die kwijtraken. Deze is wel is een beetje agressief. Ja. Er, zijn, er zijn nog twee honden daar. Dit is... Wacht, oh vandaar. daar, dit is geen hond. Oh, sorry, ik zit met de standwoordse berichten namelijk... Uh, er zijn er bijna geen uh, dieren meer in het kattenhuis Kennemerland. Die is er heel stil geworden in de Flemingstraat. Ze hadden daar ooit, echt jaren geleden... nou nee, een jaar eerder hadden ze daar 363 katten en honden. Ongelooflijk. En uh, uh, vorig jaar zijn er best wel veel... of ja, daarvoor zijn er best wel veel katten en dieren zijn weggehaald, 30%. Die is toen geplaatst bij mensen en er zijn ook alweer een aantal teruggekomen. Maar afgelopen jaar, door de lockdown, zijn mensen toch een beetje eenzaam geworden. Er zijn dus bijna alle katten en, dieren, of katten en honden opgehaald. Er zijn er nog twee, geloof ik. En alle katten zijn sowieso allemaal al weg. Dus er zijn nog twee exemplaren. Ze zijn in de aanbieding en ze zijn nu op zoek naar andere varkens. <lacht> Nou, ik, ik zie dan echt voor me dat ze dan met de spieren. Ja, die vasthouden. koeien komen natuurlijk ook nu, want die koeien die blijven ook over. Sorry, wat. Uh... Ik zie dan voor me dat ze dus met z'n allen. Net als uh, dat je dan een koopjesdag bij zo'n supermarkt. Dat ze met z'n allen uh, daar op die, voor die deur staan te de drinken voor die ene kat of die ene hond. Ja, niet ja. voor mij, niet voor mij. Ja, nou, precies. Dus, maar goed, uh, deze is er nog. Ik blijf een beetje op afstand. Ja, die wil ik niet. Nee, nee, nee. Klijk, goed. Misschien moet je met die over het strand gaan lopen... en dan komt hij een paar tegen. Dan, hup, dan is het ook zo over. Nog het nog meer Zandvoortse berichten? Ja, de gemeente Zandvoort richt een meldpunt... gedupeerde kinderopvangtoeslagen in. Hoe vind je dat? Oh, mijn god. Dit ja. meldpunt is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente. 14023. Je kan dan zeggen Haarlem of Zandvoort. Maar uh, je wordt binnen 24 uur teruggebeld. Maar je kan ook een mail sturen... Uh, met, de, met uw vraag naar toeslagenaffaire En uh, voor degenen die gewoon onze harengeluisteraars, probeer dit nummer ook eens een, of de, deze naam ook maar het Want ik denk dat ze dus gewoon de gelijke, gelijke informatiepunten hebben. En, want landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met het kinderopvangtoeslag. En uh, de Belastingdienst heeft aangegeven dat in Zandvoort zeven ouderpaar gedupeerd zijn. Oké. Okay. Dus uh, hoort u tot die zeven? Uh, ga u het dus melden. Dus toeslagenaffaire apenstaartjezandverd.nl. Of ga via 14023 bellen. En dan roept u gewoon: uh, ik, uh, ik ben uh, genaaid! Ik ben genaaid, oh, ja. En dan gaat de belastingdienst dat uitzoeken. Ja. ja. ja. ja. Hoe heet ja. dat ook alweer? De slagen die zijn gevleeskeurd, zoiets, meent dat? Slagen die zijn eigen vleeskeur. Vlees ja. ja. Ja, zoiets is goed. Ja. Goed, het goed. De vijver, uh, de lachende kikker, uh, blijft, uh, be blijft bereikbaar. Uh, het is een mooi jaar geweest. Veel kinderen hebben ze blij gemaakt op de verjaardag. En ook uh, tractaties op school. In december hebben we veel zakken gevuld met uh, nieuw speelgoed. Vooral heel veel uh, uh, actieve vrijwilligers zijn erbij geweest. Maar ook bedrijven. Vandaar dat ze ook nieuw speelgoed konden weggeven. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk, uh, mocht je iets nodig hebben. Het is, het is beperkt open. Moet je dat even contact opnemen via de lachende kikker. Dan kunnen we eens kijken wat ze voor jou kunnen um, betekenen. En Anita, Kenny, Nelly en Yvonne wensen nog even een mooi 2021. Een glimlach voor de kinderen van De Lachende Kikker. Ja. Ja, het is al goed klaar, bezig he, die, met die goede wensen nu? Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk... We hebben, het is al de 16e, hè? Dat mag niet meer. Dat nee. geeft me een ongeluk. Ja. Ja, is tot. dat zo? Ja, dat zeggen ze altijd. Na een paal oh, geeft okay. het ongeluk. Nou, oh. Dat hebben ze vorig jaar zelf ook gedaan. En dan zie ik wat er van gekomen is. Oh, oh. Nou, goed, tot, uh... ja, dat was het. Ja, nou goed, fietsen onderuit gegaan op het bevoren wegdek, miserig regentje. Het was uh, vorige week vrijdag weer 8 januari. En uh, hij gleed uit op een zeberenpad op de rotonde bij de Zandvoortsalaan een uur of... Het was het, tien uur avonds, de ambulance is erbij geweest. En de fiets is meegenomen door de geunivormde, geunivormde, geuniformeerde... Uniformeerde man. En uh, die had zelf ook een fiets bij zich. En, uh, nou goed. En, en, en, en zwaailicht, dat gein. En zwaailicht, ja, ja. Ja, zeker. En, uh, nou, het was een heftige valpartij. Gelukkig zijn ze snel gaan strooien. En bleef het bij die ene valpartij. Mooi. Zeer mooi. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten, dames en heren. Ja. Yeah. Hey. Waar lijkt het ook weer op? Dat ga ik uitzoeken. Ja, waar lijkt het eigenlijk ook weer op? Dit is echt... Ja, dit is wel... Ja, is... Another What? One Bites to Dust. Oh, is dat het? Ja, volgens mij is dat het, ja. Nou goed, ik, uh, dit is... Uh, Guns for hired. Floris. Playing it right, taking all the stops, giving all you've got, but the tools keep coming on through. Only fire, three rounds and out with a heavy slouch and the deal's not going to you And when it's hot, they're coming back to you With a smile to the curtain, see it through Good faith and feelings lose, don't let the fear take hope too You've You're done so well, this feeling swell, what's more to do?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 We see, lies and strikes, you lose your sight. Girls, the boogie hates his Hate a look, but I must sure we had to way we said, Hate it. it through with so a sure Every single phrase that fits. we days. We see, strikes, you lose your sight, the hates This gun's for a hired. Dan weet je het in ieder geval. Jazeker, yes, het is allemaal te leen. En het begint van die plaat. Ja, daar zaten we natuurlijk met z'n allen nog even over na te denken. Maar, waar lijkt het dan? Godzin op, dat willen we toch we altijd weer achterhalen waar het op lijkt? Nou, eh, volgens mij lijkt het een beetje op, eh, op dit. Ja, en is dat de band? Nou, dit zinken al weer meevallen dan. Dus is natuurlijk van Smooth Criminal van. Eh, van uh, Michael Jackson, maar, maar lijkt het misschien niet meer op dit. Dat zou ook nog kunnen, natuurlijk. Nou, dan halen we het aan. Ja, Daar lijkt het meer op, volgens mij. Dat lijkt het meer op hoe je. Maar goed, het maakt niet uit zo. We het ieder het plaatje weer even lekker geframed... en is het niet meer origineel. Nee. Haha, dat, zal, dat zal die gasten leuk vinden. Die er echt dagenlang op het bezit knutselen... om het leuk plaatje van te maken. Nee, we hebben het gewoon lekker om zeep geholpen nu. Nou, ja. geen probleem hoor. Dat doen we heel graag. Ja. Hier, van, hier van de mainstream media. Wij gaan liever alles om nekken. We draaien liever de nek om. nou goed, of, uh, hier, Hiermee maak je alles wat bijzonder is. Het gewoon. Heel gewoon. Is wel een beetje saai, En dat bijzonder zijn, dat hebben we gehad... Let inderdaad terug eens op de groep. Dat is belangrijk. Opgaan in de groep. Niks bijzonders zijn. Uh, Joe blijft, uh, uh, blijkt een geluksvogel. Uh, het was een Amerikaanse Joe postduif. Joe Biden. Ja, dat ook ja. Joe <laughs> Biden ook ja. Geloof. De Amerikaanse postduif Joe. Die de Stille Oceaan zou zijn overgestoken. En in Australië terecht was gekomen. Zou daar, ja. Dood worden geschoten. Was een exoot. En dat wordt in Australië niet oh, toegelaten. Het ja, ja, ja, ja. ham van je, van je brood af... dat brood ook maar weg. Dat wil ik allemaal niet hierin hebben in Australië. Maar de ring die de Amerikaanse postduif, uh, Unie had overlegd... dat was namelijk vervalst. Het blijkt dat Australische duivenmelkers... Uh, vaker dit soort ringen gebruiken. Dus Joe kwam gewoon uit Australië. Kan gewoon blijven leven. Dus dat is wel goed nieuws. Want wij hebben iets met duiven. Wij vinden duiven mooie beesten. Hè? Oh. Zeker! Nou, dus dat is goed nieuws. Joe. Oh, goed, God, wat ja, heb je nog ja, over strippers? Ja, natuurlijk. Ja, dat ja leuk, altijd, altijd leuk. Altijd leuk. Altijd leuk strippers. Het is, uh, er zijn politieagenten in Buenos Aires. En die uh, waren vorige week een Argentijn swingerfeest binnengevallen. Maar ze zijn nog steeds van een schrik aan het bekomen. Ja. Want ze kwamen binnen en het bezoek werd met groot gejuich ontvangen. Want ze dachten dat het om de hoofdact ging. <lacht> ze kwamen echt het podium <lacht> ja. op. Ja, en de politie werd getipt over het feest in een verlaten boerderij in Mar, de, Mar del Plata. Dat is ongeveer 400 kilometer uh, te zuiden van is Ergens... als je even een stipje wil zetten op de atlas. Ja, maar Er waren ongewone dingen aan de gang, zeiden de buren. En er waren twintig koppels in de weer. Het licht was paars aan de muren in de kandelaars. Ja, ja, ja. Op beamers ja. werden seksvideo's vertoond. En al snel ging het mis. Want, uh, oh, zegt de politiebron... we realiseerden ons dat ze dachten dat we onderdeel van de show waren. En een van die aanwezigen, een vrouw, die liep ook echt naar agent en vertelde me... Ah, je hebt zo'n mooie ogen. Je maakt me geil. Ja, precies. En, en ja. ze vroeg zich af: wat is dat nou voor een ding? Nou, ja, ja. dat is een kleine knuppel. Een oh, dat dat knuppel, al, alle... oh, ja. Wat doe je daar allemaal mee? Ja. in ieder geval uh, <laughs> Gustavo Jara, de hoogambtenaar belast met veiligheid in Marktwil Plata, zei er wel dat de meeste zelf wel respectvol waren. <coughs> Want de meeste mensen wisten niet wat er gebeurde toen ze arriveerden. <coughs> en, uh, oh, we vonden het net leuk dat ze er waren. Maar alle wezen hebben tot, tot ze de boete kregen waarschijnlijk. Maar iets oh ja. soortgelijk gebeurde dus ook in november tijdens een seksfeest in Brussel. Ja, klopt. Daar bleek op dat moment een kopstuk van de Conservatieve Partij van, uh, van premier Victor Orbán, de EU-parlementariër. EU, Joseph Zajer, die was aanwezig. En hij nam dus later ontslag. Ja, want hij was namelijk dus, tegen de homoseksuele syriens ja, allemaal. Dus dat was altijd de Maar al dachten ze dus ook dat de politieinval vooraf was uh, bedacht. Ja ja, ja, ja, ja. Ik vind het wel grappig. Ja, nou goed. Echt allemaal een vette boete natuurlijk. Omdat ze te dicht op elkaar stonden. Ja, maar ik bedoel, uh, je gelooft toch niet bij een swingerparty... dat ze allemaal tot één huishouden behoren. Van de, per stel, dat is één huishouden. Dat geloof je niet. Nee. Als, het, als ze aan het swingen zijn. <laughs> Ja, ja, nee, dat is gewoon dit is voor je eigen gezondheid. Dit is echt letterlijk voor je eigen gezondheid, dames en heren. Accepteer ja, ja. het nou toch gewoon cool. eens een keer gewoon. Oké, okay, laten we eens even cool doen. Trek maar op ons ervan naar mijn Nou, dat is koud buiten. Uit, we hebben een nieuwe plaat, die heet Cool. You, it's not difficult, open your mind to me. me, not anybody else, let's give it a shot. Er gaat sneeuwen. maar Ja, nee, dat moet ik natuurlijk wel even waarschuwen. Het gaat sneeuwen. Het wordt koud. En daar hoort natuurlijk weer een geluid bij. Namelijk dit. Blijf binnen. Ga niet naar de sneeuw. Doe de deur op slot. Hou je kinderen tegen. Het is niet de bedoeling dat ze buiten de sneeuw gaan speuren. Confiskeer de sleetjes. Ja, zoiets. Handschoenen. Berg de handschoenen op. Dan kunnen ze het sneeuwballen gooien. Levensgevaarlijk! Ja, dit was even een uh, melding. De, de, sorry, wij zijn natuurlijk de lokale omroep en wij moeten natuurlijk hier in de buurt ook mensen waarschuwen. Dat is de lokale omroep, daar hebben wij een functie ja, voor. Ja, zeker, zeker ja. weten. Nou ja, goed, dit was cool van Euts. En uh, ja, omdat het namelijk ook een beetje toepasselijk is. Het is natuurlijk best wel koud en het uh, schijnt echt te gaan sneeuwen. Goed, vandaag ging uh, de telegraaf te lezen, echt leuk. Normaal heb ik niet zoveel meer, maar ja, omdat het misschien zo dichtbij is. Het gaat namelijk over geld. Het gaat namelijk over een echtpaar. Ik heb het over uh, Koerdijker Jaap Kramer. En zijn vrouw, ja, nou goed, kom ik zo wel op, die vrouw. Die hebben namelijk, uh, in de staatsloterij hebben ze vijf ton gewo gewonnen. Oh. En zij werkt uh, gewoon uh, ergens. En, uh, ik weet niet eens waar ze werkt. Maar goed, uh, hij is uh, een uh, uh, chauffeur. Uh, rij, hij rijdt uh, zes dagen in de week. Op zondag dan niet. We vinden die hij wel lekker van aan het de, de rijden. En uiteindelijk werden ze gebeld door de staatsloterij. Dat ze even thuis moesten zijn. Zorg even dat het gezin op orde is. Even netjes, haardig en op afstand staan. Dan komen we filmen. En u heeft een prijs gewonnen. Nou dacht is dat weer die ijsprijs? Dat ze dan helemaal langskomen voor die ja. ijsprijs, dat hoeft mij niet. Maar misschien zou het iets meer zijn, uiteindelijk. Dan wordt die envelop opengetrokken en die nullen blijven komen, hè. Die nullen oh, blijven Vijf euro? Nee, vijftig 50 euro. Vijfhonderd euro. Ja, uiteindelijk is het dus vijf ton, half miljoen hebben ze gewonnen. Kei. En, nou ja, dat, ja, ze is even naar buiten gegaan uiteindelijk deze week. En ze moest even bijkomen, ze had hoofdpijn. Ze kon niet slapen, ze heeft paracetamol genomen, ja. Ja, het is allemaal wel heel dramatisch. Ze gaan ook uitzoeken hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Bedoel, bij de belastingdienst hebben ze fout gemaakt. Maar dit, is, dit hele gezin leidt eronder dat ze vijf ton hebben gewonnen. En nou, ze weten in principe wat ze ermee moeten doen. Hij blijft gewoon om de vrachtwagen rijden. Zij hij blijft dan ook gewoon werken. En ja, ik denk binnenkort dat ze dat gewoon geld maar afnemen. Want dit, dit leidt tot hele grote problemen. Je ze er toch niks mee doen? Nou, het leidt tot een groot probleem. Want mensen ja, kunnen dat toch gewoon doodgaan. We gaan hele verkeerde beslissingen nemen uiteindelijk. Want het is toch gewoon te veel geld? Ik zou gewoon uh, ja, ik zijn zou 62. gebruiken gewoon gebruiken om uh, een leuk appartement te kopen. Er zijn 62, Gelijk ze voors. hebben de hypotheek al lang al afbetaald. Oh ja, ja. Wat ja, ja. nu dan? Nou? Krijg je dat kinder, die kinderen? Hebben die kinderen dat nodig? Nou, misschien dat toch nou, wel. geef je kinderen allebei? bij, je mag uh, geloof ik... 120.000 euro aan je kind schenken als die daar een huis voor koopt. Oké. Okay, dus okay. Uh, van nou, dat is een het een meer Happy Ton of zo? Een Joepy ja, ja, Ja, ja, Jupiter, ja, zo, zoiets, ja, Ja, dat George Kelder is altijd vrij duidelijk om dat uit te leggen. Ja, ja, ja. Nou, dat vind ik wel een goede zaak. Nou, is, het, het zo. Ik ben blij voor ze en wie weet kom ik ze in de Alkmaar nog wel eens tegen. Ik, ja, ja, dat is nog wel ja. grappig. En in ieder geval, ze hebben bloemen, bloemen gekregen. En echt dat je denkt, van, is er iemand dood of zo? Of een sterkte? Nee, <laughs> gefeliciteerd. 500.000. Nou, 500.000. Een dag. Ja, ja. goed, uh, goed, jij hebt. Ja, een 20 jarige man uit Engeland is maar liefst 157 keer gezakt... voor het theorie-examen om zijn rijbewijs te halen. En toen hij ze 158 keer deed, ja. was het eindelijk raak. Ja, je volhouden wint, hè? Wat een doorzetter. Ja. Ik had al lang al lang de handdoek in de ring gegooid. Ja, hij, lange... hij heeft gewoon al meer dan 4.000 euro is kwijtgeest alleen aan examengeld. En dus ja. heeft hij ondertussen heeft hij zijn gewone na een jaar vervalt het, hè? Ja, ja, ja. Dus dan maar hopen dat hij wel zijn rijbewijs wel haalt. Maar het kost 25 euro maar, een theorie-examen in Engeland. Het kan duurder zijn als het door een tussenpartij geregeld wordt. Hij is al 4.000 euro kwijt gewoon, hè? Dus uh, ja, het is wel... 158 uh, keer uiteindelijk om je rijbewijs te halen. Ja, maar er is toch een vrouw, die heeft het ook slecht gedaan. Die had 117 pogingen, maar zij is nog steeds niet geslaagd. Dus die is nog in de race. Oh, gelukkig. <laughs> kan die het nog winnen, dat andere wedstrijdje? <laughs> ja. Waar <laughs> ze eigenlijk niet voor ingeschreven stond, dat wedstrijdje. Dat, dat hoeft niet, die wedstrijd. Oh. Die wil ik niet winnen. Nou, het zou nog kunnen. Je gaan winnen. Dus ja. dat gaan we afwachten. 117 keer. Echt mijn vrouw, of mijn vrouw, of mijn dochter is een fanatiek bezig met de rijbeis. En die kan dan in één dag, kan je natuurlijk zo'n uh, theorie-examen halen. En er waren echt mensen die hadden al twintig keer dat geprobeerd. 20 keer. Oh mijn god. En zij was nu, twee keer was ze daarvoor gezakt. En toen had ze echt zo, oh, dat gaat me echt nooit redden. Nooit redden. En toen hoorde ze die ander... Dat ze, echt waar? Twintig keer? Oh, en hoeveel oh. betaal je nou per keer dan voor zoiets? Of moet je zo dag, uh, mag je zo'n dag door tot je slaapt of zo? Nee hoor, nee, nee. Je kan naar zo'n dag kan je zakken. En dan zakken naar zo'n dag. Ja. Dat kan. Hoeveel kost zo'n dag dan? Oh, dat weet ik niet meer. Dat probeer, echt, probeer ik te vergeten ook. Het <laughs> is geen 25 euro geweest. Nee, nee, nee. Dat is meer, dat is meer. Goed. Maar goed, dat hoort in het pakket dat wij aanbieden. Hè? Als ouders. Dat rijbewijs. Echt zo achterhaald dus die bijna. Het, om jullie te mantels zorgen straks. Ja, precies. Ja, ja zeker. Okay, ja, je, je moet investeren. Je de de investeren in toekomst. Investeren, zo het Oké, okay, Stephen Morrison hier, Soul Revolution. I drive. I drive but fail to walk in your light mm -hmm. It gets better And I listen to what mama used to say The hardest thing to do is fight your own shine do is make up your mind, don't you? Right with my own light mm -hmm. I got it together Ain't no stopping me this time Tell me, you built a time machine out of a so I'm I, I, I, I do, I do, I do. I do, I do, I do. I'm thinking like it's not a Een heerlijke soul -muziek. Is dat geen uh, Nederlandse gast? Stephen Morrison? Dacht ik dat het een gast was. Maar goed. Soul uh, Soul Revelation. Ja, doe iets van Zolin en Revelation en dan kort het altijd een heel leuk plaatje. Nou, lekker dansend je bed uit deze vroege morgen. Nergens goed voor je, kan gewoon blijven liggen. Helemaal erg, dat moet je buiten op straat doen. Levensgevaarlijk. Vandaag een heel, stuk, stik, uh, heel groot stuk in de Telegraaf te lezen over uh, natuurlijk Jord Kelder. Die vorige week toch nog wel een beetje op, uh, op uh, spraak kwam. Omdat hij namelijk, wat zei hij in elke weer? Quiet on the capital, every four years, no, no, no. Uh, Riot on the capital every four years en uh, nou ja goed, hij zegt zelf ook al in de telegraaf. Heel veel mensen hebben er positief op gereageerd, vooral uit de linkse hoek die al zo als, Ja, hè, hè. eindelijk die gast, die Piet Hoekstra is zelfs op nummer gezet. Oh wat een nare man. Wat een nare. Hij was de afgelopen week was hij dan weer op de televisie, maar bij Jinnik, even eh, bij Jinnik, en die, die stelde hem ook wat kritische vragen en dan had er nu wat meer uh, over nagedacht om daar anders op te reageren. Hij heeft die enorme commentaar gehad. Ja, zijn. ik denk het. Omdat hij zo traag was en, en, en, en herhaaldelijk bleef vallen, reageerde hij wat leuker erop. Hij zegt, een gegeven moment zegt hij van: ik hoorde jullie Rutte reageren op bepaalde vragen en die kon heel goed ontwijken. Toen dacht ik, ik had bij hem in de les moeten, ik had bij hem les moeten nemen. Kijk, je hebt er toch even anders naar gekeken. Heel goed. Maar Jort Kelder vandaag in de Telegraaf gelezen dat heel veel mensen die haten hem, heel veel mensen vinden hem ook leuk. En hij doet George het soms echt. Jord of Nee, Jort Kelder. Oh. Want hij was natuurlijk een aan aanvaring gekomen. Uh, en in Telegraaf zegt hij ook: van ja, wat, wat gaan we nu doen? Aankomend jaar? Is er nou echt elk jaar gewoon een uh, verplichte griepprik? En uh, in, in quarantaine? Of gaan we het anders uitpakken? De, de economie, hij zegt: natuurlijk al eerder, we leren. Nou, eigenlijk zetten we de hele maatschappij op slot voor de, voor de bejaarden. Want die moeten we redden. Uh, uh, hij is. Hij is gaan en kritisch, Hij heeft het ook op Radio 1 en televisie of een radioprogramma. Eh, moet ik maar eens luisteren. En eh, samenscholing en politie verklikken, dat soort dingen. En ja, nou goed, hij zegt het, het, het moet gewoon soms een beetje anders. En ik vind het leuk om ergens tegenaan te trappen. Niet mee te lopen met, met de rest. Ja, nou, het maar alleen... is ook uh, heel makkelijk om inderdaad dit te doen... als jij uh, uh, financieel en zo gewoon heel erg uh, goed hebt. Ja. En is het heel makkelijk praten. Dat, dat is gewoon wel zo. Maar ja, het is... Uh... Nee goed, het grappige is gewoon wel... Hij is dan toch een beetje de, de dwarse aap. En natuurlijk bij de, de media uh, momenteel. Want ik bedoel echt onder de media. Wat je op internet allemaal vindt aan forums. die echt heel andere visies hebben over bijvoorbeeld de corona. Dat is echt zo gigantisch wat daar te vinden is. Dat is echt bizar. En op de gewone media hoor je daar niet zo heel veel over. En George Kelt is dan een klein. die doet af en toe wat uh, speldeprikjes. Ja, ja, ja, en daar word je ja, ja, ja, toch een beetje ja, ja. wakker van. Nee, ik vind het uh, leuk Hij ik vind is wel erg overtuigd van zijn eigen. Dat is waar. Dat dat is. waar. Dat dat is. Hij mist wel het feit dat hij. <laughs> Zoals het huurt niet meer kan opnemen. Hij zegt: Het is toch leuk om een hele aparte en ludieke persoonlijkheden te. De, noem je dat? te interviewen? Ja, ja, de ja. Portretteren portret portret En om, ja, ja, dan doe je altijd aparte kleding aan. Ja, je je eigenlijk al. een beetje de, de, de verjongde dreug is het eigenlijk. Eigenlijk wel, ja, ja goed. En hij voelt en, zich daar wonder wel op zijn gemak ook. Hij is zelf ook een beetje... Ja, hij zit uh, ja. er ook zelf een beetje tegenaan. De, de, de aparte. En natuurlijk, hij werd ook maar eentje aangerekend dat hij uh, uh, Jerry Baudet zoveel ruimte gaf. Dat had ook niet gehoeven, zei heel veel mensen. Maar goed, het mag wel in Nederland, dus waarom ja. zou je dat niet doen? Ja, oh, dan misschien dan Ik heb wel uh, van hetzelfde studenten geweest vroeger. Ik, ben ik ben het, het ik Old ben... Boys School Network, weet je? Dat idee, denk da, nou, ik. Zomaar. Ik denk het niet. Nou, goed, heb je nog een kort berichtje over een kat? Maar... Ja, die, er was een kat die moest, uh, hij moest uit de kooi ja? van, uh, om, om te checken ja. bij het vliegveld. De ja? kat is er vandoor gegaan, want die beter eigenaar heeft elf dagen is hij daar zoek geweest op dat uh, vliegveld. Oh, okay. Dus ze uh, hebben overal zitten, dus als je denkt, wat ruik ik daar nu? Ja? Overal uh, hebben ze blikjes tonijn neergezet en zo. Ja. Dus, ja, die kat uh, die had ook niet zo'n haast. Maar na elf nee, dat dagen. Snap ik is ze eindelijk weer gevangen. Ze hebben echt heel veel moeite moeten doen. Ze is, is ook heel dus dik uh, en ze is heel groot geworden. De ja. tonijn heeft ze natuurlijk overal uh, lekker zitten uh, op zitten knagen. Ja, ja, ja. Dus, ja, die kat uh, had gewoon in ene film gezien hè, met Tom Hanks... die, Tom die Hanks. al die tijd op het vliegveld was. Oh ja... Ook oh, zo'n <laughs> tranentrekker. Oh, wat een mooi leuke verhaal. Is. Film was het. Ja, we nou, het ja, wel een leuke film. Ja, goed. Nou, we gaan op naar het nieuws van uh, 9 uur na nou, 9 uur. Hebben we hebben een stukje geschiedenis. Het is vandaag uh, 16 januari. En er zijn weer leuke wetenswaardigheden gebeurd. Vertel je het zo in deel 2 van dit radioprogramma. Tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.